De politie in Den Haag is tevreden over het begin van Koninginnennacht... de traditionele nacht met festiviteiten in de binnenstad. Voor het eerst zijn de optredens daar over meerdere podia verdeeld... waardoor het publiek zich beter verspreidt. In de eerste uren had zich volgens de politie nog geen enkel incident voorgedaan. Er waren zo'n 90.000 mensen op de been. Ook in Utrecht is de avond voor Koninginnendag rustig verlopen. De politie spreekt van een feestelijke en gezellige sfeer. Er waren iets minder mensen op de been dan vorig jaar.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 Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, daar is de weg tussen Breukelen en Maarsen dicht... door een technisch onderzoek na een ongeluk. Dat is dat ongeluk wat zojuist in het nieuws was. Het verkeer wordt over de parallelbaan geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Hartelijk welkom terug bij Casaluna. Dit is altijd het uur dat de luisteraar mee mag praten. Het uur tussen 1 en 2. We zijn er ook tot 2 uur. Maar ik ga nog wel eventjes doorpraten. Eerst met Hendrik de Groot. Die heeft u misschien het eerste uur al uh, gehoord. Maar we zijn niet eens aan de koningin toegekomen. Maar aan Koninginnedag. Dus dat moeten we nog wel even doen. En daar ga ik het misschien dan met u vervolgens ook nog over hebben. Want uh, ja, de luisteraarvraag is nogal... Uh... Veelzijdig zou je kunnen zeggen. Het zijn eigenlijk gewoon heel veel vragen. Want ik wil graag van u weten wat u vond van het huwelijk vandaag. Van uh, Kate en William. Heeft u de hele dag voor de buis gehangen? Werd u erdoor geraakt? Vindt u het mooi, zo'n sprookjeshuwelijk? Bent u erg koningsgezind? Wat verwacht u van dag morgen? Uh, heeft u er zin in? Nou, dat soort vragen wil ik met u bespreken. Maar we hebben ook een protocolkenner hier in de studio. Uh, in Casa Luna, moet ik zeggen. Hendrik de Groot. Nou, dat heeft u dus kunnen horen. Als u een vraag aan hem heeft over protocol, en dat mag... Ja, dat mag echt alles zijn wat maar met protocol te maken heeft. Uh, Henrik de Groot, ik ga er blind vanuit dat hij overal antwoord op heeft. Dus u kunt alles stellen wat u over het protocol wil weten. Als het gewoon een algemene vraag is over iets wat u ooit is opgevallen, dan mag dat. Maar als u zelf een keer een feestje geeft en u denkt, uh, wie moet ik uitnodigen en waar moet ik die neerzetten? Dan kunt u dat ook vragen. Kortom, er is veel te bespreken en zo weinig tijd. Maar ik... Uh, uh, ja, nee, ik wou dus voor doorpraten met, met Henrik de Grote. eerst. Maar eerst maar even het nummer, toch? 0801121 1121 als u wilt uh, uh, bellen, is dat? Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna@ncrv.nl, NCRV.nl .ncrv En twitteren, hashtag Kazaluna even kijken, want er zat al wat in de mail. Uh, ik heb een, een mailtje gekregen van uh, Ria, en die schrijft... Vandaag hoorde ik bij de verslaggeving enige verbazing over de geringe lengte van de sleep, van de bruidsjapon. Nu mening wel eens gehoord hebben dat de lengte te maken heeft met de plaats in de rij van troonopvolging. Mijn vraag aan de heer de Groot is of daar inderdaad regels voor zijn. Voordat we naar koninginnen dachten, gaan de, toch maar even deze vraag. Uh, weet u het? Uh, nou ja, ik, ik denk dat ik het weet. Uh, uh, ik geloof niet dat het te maken heeft met de huidige regels voor de troonopvolging. Ik kan me dat vroeger wel voorstellen. Vroeger was het zo dat uh, de koningin altijd het mooiste gewaad en de langste sleep had. Uh, maar dat is tegenwoordig uh, niet meer in gebruik. Wat, uh, wat wel zo is, uh, ik heb begrepen dat het huwelijk uh, soberder moest zijn dan. Uh, de vorige. Dat had, heeft met de economische toestand te maken in Engeland. En ook met uh, de gedachte van zowel William als Kate dat ze er eigenlijk niet, zoals de Engels dat ze mono-pump en circumstances uh, uh, van wilden maken. Vandaar dus, dat het maar 30 miljoen kostte. Ja, en, maar die 30 miljoen zitten er ook vooral in de veiligheid en in. Allerlei andere dingen ik ik geloof want ook de ik dacht dat de bruidsjurk door de familie um, Middleton is betaald en en Ma Middleton voorzien ook in de huwelijksreis. Dus dat is al heel bijzonder. Ja, de, ik dacht dat zij de oorbellen hadden betaald. Maar... Ja, ze hebben oorbellen ook betaald. Maar ook, en dat, de, ook de jurk. Ze hebben ook de jurk betaald. En, en, en de oorbellen. En dan zeggen natuurlijk hele uh, chique families: ze zeggen oorbellen koop je niet, oorbellen erf je. Maar dat vind ik allemaal zo'n flauw. Maar, maar daarom is de sleep wat korter, omdat de familie Middleton. Nou, de, nee, ik denk niet Nee, want vond. ik geloof niet dat de kosten zitten in de slee een metertje meer sleep. Uh, de kosten zitten natuurlijk in, eh, zeg maar, eh, het ontwerp. Ja. Maar, um, maar dan de vraag over die sleep. Want die mevrouw zegt, is het zo dat als je verder weg... in de of, uh, dat het met de troonopvolging te maken heeft... Dus als vroeger, je... vroeger was dat zo, hoe hoger in rang, hoe langer de sleep. Ja. Maar aangezien we geen jurken met slepen meer dragen... behalve natuurlijk op huwelijken... Ja. Um, is dat, is dat geen punt meer. Het is gewoon een, een teken van soberheid. En ik las ook ergens dat het een, een tijdlozer uitstraling krijgt... door een minder lange sleep. Ja, ik weet niet of het tijdloos is. Wat ik, wat ik wel vond, dat het een veel vlottere uh, verschijning was. Uh, want ik, ik vind vaak zo'n zo uh, zo lange sleep vind ik altijd zo lijzig. Ik vind het zo, ik vind het, dat vind ik nou echt ouderwets... Dat deed Diane, hè? die had zeven meter, geloof ik. En dit was ja, oogtie. en dan nog, nog pofmouwer erbij ook. Dus dat, dat, dat, ja, dat was wel erg veel. Eigenlijk zag dat er heel truttig uit, ja. En toen vonden we het allemaal zo leuk, geloof ik. Ja, geloof wel, ik wel, ja. We gaan even toch naar morgen, Koninginnedag. Wat verwacht u daarvan? Oh, ik zou trouwens gaan. Oh, oh nee, wacht, hoe gingen we dat ook weer doen? We... <laughs> we gaan natuurlijk volgens de etiketten doen. Oh ja. Um, mijn leeftijd is 64 en die van jou is? Uh, min 20. Min dus 44. Maar gelijk lijkt jonger. Oké, okay, nou dan. Toch, toch, en, je jonger. Ja, ja oh, je lijkt ja, veel ja, jonger. Oh, ja. Je kent die hele valse opmerking van Oscar Wilde? Nee. You look weeks younger. <laughs> ja, <precies. laughs> um, nee, de, de, de regels voor het tutoyeren... Het was nog in de tijd dat inderdaad we nog u zeiden, niet alleen maar tegen de koningin, maar ook nog tegen uh, uh, de bazen en de ouders en de, in ieder geval de oma's en de opa's. Uh, dat was uh, de, die, die recht zijn als volgt: de oudste of de hoogste in rang neemt het initiatief. Ja. Dus in dit geval. Ik heb niks gezegd. Mag ik het initiatief en het lijkt me ontzettend leuk <lacht> dat je Hendrik tegen me zegt en, je en jij jijt. Goed, ga ik dat nu doen. <lacht> Hendrik, morgen is het Koningin de dag. En dan komt de koningin in Limburg, in Weert en in Thorn. dat witte, ja, witte stadje. Een witte stadje. Leuk stadje, ben ik ook wel eens geweest. Um, wordt het een mooie dag? Ja, ik denk het wel. Um, ik, ik denk dat om verschillende redenen een mooie dag wordt. De, vorig jaar was het natuurlijk heel spannend. Het was in Zeeland, was de eerste keer nadat zeg maar, de zwarte Suzuki door koningin de dag ja, reed, om nou, het maar zo nou. aan te duiden. Um, dan, dan is er toch erg veel spanning. Dat zag je in het begin ook. Het regende ook nog een beetje in Wemeldingen. Dus dat, dat was ook niet zo'n leuk begin. Nou, morgen wordt het en een mooie weerdag. En ik, ik denk dat men ook nu weer een beetje meer moed heeft verzameld. En dat men denkt van oké, okay, het kan dus ook wel weer zoals vroeger. Ja, het kan wel gewoon goed gaan. Dat neemt niet weg dat er uh, toch heel veel uh, georganiseerde veiligheid is. Nou is er een groot verschil tussen de... Europese georganiseerde veiligheid. En met name de Noord-Europese en de Amerikaanse. Wij, wij houden niet zo van opzichtige veiligheidsmensen. Niet van die klerenkasten om mensen heen. Nee, met zonnebrillen op. Met zonnebrillen en eh, iets te gepronceerde jasjes... die altijd open hangen om maar snel bij de gevolg te komen. Dat is niet de Hollandse stijl. Ja. Wat zijn nou morgen voor de mensen van de organisatie daar... en de burgemeesters van Toorn en Weert de do's en don'ts? Als de koningin op bezoek komt, ja, een paar <laughs> niet allemaal. Ik, ik geloof dat het allebei twee mannelijke burgemeesters zijn, hè? Uh, heb ik geen gegeven. Ja, idee. dacht ik wel. Nou, we hebben ooit een keer. Ik, ik, ik dacht dat het gemeente Zutphen was. Er was een burgemeester en die had een soort van Napoleon-steek op en had ze één klep naar beneden en dat was nou net de klep aan de kant waar de koningin. Uh, zou lopen. Dan is het dus lastig communiceren. Ja. Dus dat is dus... Je moet altijd een beetje oppassen met... Zeker als je een vrouwelijke burgemeester bent... Met, met de kleding en met de hoed. Ja. Uh, verder... Uh, ja, zijn er eigenlijk niet zo heel veel do's en don'ts. Kijk, de, de, de tijden... Uh, van dat je alleen maar iets mocht zeggen... als de vorstin je iets vroeg. Dat staat nog wel in het boek. Ja, maar... <laughs> dat staat bij de introductie. Maar dat is niet in het gewone gesprek. Dus als, als, als kijk, de, de koningin opent het gesprek. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor de koningin. Dat geldt ook voor de president van Frankrijk. Dat geldt voor alle staatshoofden. En we moeten, we moeten uh, goed onderscheiden dat onze koningin vooral staatshoofd is. En dat is ook iets wat ze zelf graag wil. En dat is ook iets wat ze verdomd goed doet... Uh, we, soms dan maken we iets, iets te romantisch uh, beeld van koninginnen. En van, je mag je dit niet, dan mag je dat ja. niet. Nee, dat zijn gewoon internationaal aanvaarde regels. Maar zij, zij begint het gesprek. Kun ja. je eigenlijk tegen de koningin zeggen dat ze iets verdomd goed doet? Nee... Dat kan ik nu uh, om tien maar, over een, ongeveer om elf over een kan ja. ik dat op de radio Ze het doet zeggen. het reuze goed. Doet ze, het, ja. ze doet het reuze goed, ja. Ja. Nee, maar ik vind dat ze dat verdomd goed doet, dus ja. dat... Uh... Ja, maar zij opent het gesprek en daarna mag je best zeggen van... Oh, leuk hè, die kinderen, uit jezelf. Of moet je altijd wachten tot de koningin dat zegt? Eh... Um... Ja, God, dat, dat, dat, weet je, dat, dat hangt er een beetje van af. U kent de koningin. Ja, nou weet je. Juf, ik kent de ik, koningin. Kan, ja, ik, ik kan me bijvoorbeeld herinneren. We hadden een werkbezoek in Maastricht. En uh, de koningin liep met de burgemeester van Maastricht. En ik dacht dat het minister van Boksel was, Roger van Boksel. Ja. Uh, liepen we eruit en ik liep voor de troepen uit. En. Ik bevond mij naast de koningin en toen zag ik opeens... het was bij een moskee. En toen zag ik ineens drie dames die al alle, alle het eten... Alle, alle gebak, de baklava en zo gemaakt hadden. En toen zei ik, meester dit zijn de dames die eh, het eten hebben gemaakt. Oh, wat, oh, wat, oh fijn, dank u. En dan, dan gaat ze even naartoe en dan, weet je... Ja, dat is dan een... Eh, ik zeg altijd op mijn training, je hebt de regels en je hebt het spel... Ja. Je moet de regels kennen om het spel te kunnen spelen. Dus net als je voetballen wilt, dan moet je weten wat een corner is... wat buiten spel is, wat hens is, enzovoort. enzovoort. Maar is, de, is, is, is koningin Beatrix nou iemand die, als je niet helemaal aan de regeltjes houdt... al snel geïrriteerd is? zoals Waarschijnlijk eh, koningin Elizabeth wel? Ja, maar eh, nee, eh, ik, dat, dat geloof ik niet. En ik geloof dat Elisabeth ook... In, als ik Elisabeth mag zeggen, moet ik natuurlijk koningin Elisabeth zeggen. Dat koningin, die is ook niet zo snel geïrriteerd... Um, Kijk, wat een hele hoop mensen vergeten... is dat ze met het staatshoofd te maken hebben. En wij hebben in Nederland het motto van doe maar gewoon. Ja. Maar het wordt zo langzamerhand wel erg plat en wat erg bot en wel erg grof... om maar te denken dat ze ook zo gewoon zijn. Want die verantwoordelijkheden liggen toch wel totaal anders. Ja. En de, dat is een beetje het moeilijke wat ik dus wel eens heb gemerkt. In mijn vijf, dat mensen denken van, nou ja, zij is ook maar gewoon mens. Ja, natuurlijk is ze gewoon mens voor haar kinderen, voor de kleinkinderen. Maar dat betekent niet dat ze gewoon is voor andere mensen. Ja. Ze heeft een andere rol te vervullen. Heeft u zich wel eens voorgesteld hoe dat is om zo ongewoon te zijn? Uh, als, al dat als, als zouden we morgen de kroon worden aangeboden, ik zou er hartelijk voor bedanken. Voor, voor bedanken. Wat zou ja. betalen? joh, het is toch vreselijk om Le dag in, dag uit... gevolgd te worden door de media. Ik bedoel, ik zit nu in, in zeg maar, uh, uh, het hol van de leeuw. Uh, ik weet niet of je misschien hier na de koptelefoon af moet doen... en moet vertrekken. Maar het is natuurlijk vreselijk zo als, als uh, gezagsdragers... het geldt niet alleen de koningin als staatshoofd, maar het geldt minister-presidenten... Um, die, die, die, ja, die media, die, die, die mensen zo op hun huid zitten. En wij doen daaraan mee. Dus de media hebben het weer gedaan? Nee, de media hebben het niet weer gedaan. <laughs> en, en ook de leugen die regeert niet, dat zal ik niet zeggen. Maar het is, is wel zo, als je... Uh, weet je, je moet, eens, je moet eens vergelijken met bijvoorbeeld uh, Lubbers en Kok. Zijn allebei... Minister president geweest, Lubbers bijna drie volle termijnen, of helemaal drie volle termijnen zelfs. Uh, en kok twee. En Kok was de voorminister van Financiën. Wat je ziet, is dat je na één een, een een of twee volle termijnen, dan komt er een soort van. en daar kunnen ze niks aan doen. Kribbigheid. Ja, een kribbigheid, maar dan een soort van. van ik weet het nu wel. Ik heb het gezien. Ja. En dan is het heel moeilijk om maar iedere keer weer die, die lach op je, ja. op je, om je mond te En de koningin moet dat maar volhouden. En die moet Morgen allemaal weer, maar volhouden. Goed, we gaan eens even naar de luisteraars. Uh, er zijn mensen die gebeld hebben en er zijn mensen die gemaild hebben. Ik ga eerst nu maar eens naar een bellen, want het is al uh, kwart over één. En dat is uh, Roelie Kuipers. Oh, nee, want die is nog even niet aan de telefoon. Dan ga ik <hijf> nog even... Dan, uh, ga ik, oh, ze is wel aan de telefoon. O, het is zo'n dynamisch programma, Kaatsloene. Roelie, nacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ik had even een, een, een, ja, een rare vraag. Ja, een beetje wel. Ik uh, keek vanmiddag. Ja. Uh, toen kwam uh, prins Charles, die kwam de kerk binnenlandelen. Ja. En uh, voor de begroeting van de predikant zat meneer ja. even aan, uh, aan zijn neus. Prins Charles? En hij gaf met diezelfde hand, gaf hij dus die predikant ook een hand. En toen dacht ik, zien. <laughs> Zat hij in zijn neus of aan zijn neus? Dat is wel ja, aan zijn neus. Essentieel echt zo'n zo? uh, zo EVV. Ja, nou, we moeten dan een ja, ja. dat dan uitleggen? Bij de neusvleugels lang zijn dan zo even de neusvleugels bij elkaar knijpen... om te voelen of er wat in zit, zeg ik dan. Echt waar? Ja, ja echt waar. Hè? Terwijl hij gefilmd werd? Ja, nou, het, het, toevallig heb ik dat ook uh, gezien. Maar ik was... Eigenlijk veel meer verbaasd over dat uh, Camilla moeite had met haar, uh, met haar plaats te kiezen. Oh Want yeah. volgens mij uh, waren prins Charles en Camilla waren er, en de koningin en prins Philip. Hè? Mm -hmm. Die stonden met z'n vieren en werden begroet door de bisschop van Londen, geloof ik. Yeah. En uh, inderdaad, toen ja, Charles kneep even in zijn neus. Ik bedoel, hij. Het, het, het was geen pulken, om het maar eh, even dus, dus te zeggen. Er zat waarschijnlijk niks nee, aan. Nee, dat heb je wel eens. Dat je dan even, eh, als het ware over die neus... Dus ik zag dat ook. Maar eh, toen dacht ik, nou ja... Eh, we, we hopen dat niemand het gezien heeft. Maar ja, u bent toch het bewijs dat heel veel mensen het gezien ja, hebben. Maar hij deed het met zijn rechterhand. Dus... Ja, ja, want ja. want, ja. Uh, want uh, er staat ook in dat boek van, van u, over, van, in, in, met name in Azië en zo... Hè? Ja. Daar, daar gebruiken ze de linkerhand voor minder uh, ja, hygiënische doeleinden. Ja? Uh, ook voor de neus of niet? Nou, dat begint niet alleen in Azië, dat is al de, de Mohammedanen en de Hindoestanen. Oké, okay. daar mag je dus niks, Maar hoor je met je, je rechter of met je linkerhand aan je neus te zitten? Dat zei ik. Nee, als, al, als je al in het openbaar aan je neus zit, doe je dat met links. Met links, met links. Ja. ja. Dus dat is de fout geweest van Charles. Ja, wel een beetje raar dat je met naar het toilet je linkerhand en ook bij je neus je linkerhand gebruikt. Ja, ja, daar doe je onreine dingen mee. Ja, ja je precies. Als je het in die volgorde doet, is het ook niet ja. heel rein. Maar, maar, maar goed, hij gaf dus daarna... Ja, maar hij, ja, wat moet je anders doen? Ik denk dat hij helemaal, helemaal niet bij stilstond. Misschien zat er een vlieg op of was er iets, iets, <lacht> uh, iets opgewaaid. En, en dat je dan eventjes uh, ja, met, met duim en wijsvinger over die neus gaat. Ik denk, dat, dat, dat is wat ik zag. Ja, ja, ja, goed. Het blijkt ook wel dat je dan ook gewoon echt wel een mens is. We hebben dat allemaal ja. wel. Dat je dan even ja. zoiets hebt zo van de kriebeldart en dan doe je dat dan ook. Maar ja, omdat ik op dat moment zo erg uh, op dat protocol en zo zat. Dat zo, ja. En toen zag ik hem dat doen. En ik denk, hé, hey, gat. <laughs> ja. Okay. Ja, het, het, het, het, het zou in een, in een islamitisch land absoluut niet kunnen. Nee, nee, nee. nee. Kijk, als hij nou nog even met zijn hand langs zijn eh, zo even bij ja. zijn, zijn, zijn, zijn broek of zo even gauw ja. langs gegaan was, had ik nog kunnen zeggen van nou oké okay, wel, uh, maar hij ja, probeert dan toch wel wat schoonheid of in ieder geval hè, zo van oh ja. Maar ja, je kan maar, ook, ook moeilijk daarna ook niet, daarna weigeren om de dominee nog een hand te geven, toch? Dat zou ook nee, raar zijn. Heb het wel gedaan? Ja, mm. nee, maar dat, ik bedoel, als je dat dan niet doet omdat je aan je neus gezeten hebt? Ik nee, nou, krijg je opeens je een, je een je enorme je kriebel aan mijn neus. Ja, ja de gek hè? Ik, ik zit ook... Zo <laughs> <Ja>. <laughs> um, mevrouw uh, Kuipers, ik dank u wel ja? voor het bellen. Ja, Bent u tevreden ik met het antwoord gedaan. of nog niet? Of heeft u nog meer? Nee hoor, ik heb niet meer. Ik, oh ja, ik had eigenlijk. De vraag nodig, had ik net ook in de tweet gezet trouwens. Uh, waarom is dat begroeten van, van, van de bischop? Waar is dat voor? Nou, dat komt. De, de bischop treedt op als gastheer van de kerk. Oh, zo. Ja. En het was als, de aartsbisschop, of niet? Wie ja, het, of, de was, of was het de aartsbisschop of was, ja, ik weet niet wie het was. Het oh, de kan de, aarts, aarts, ja. de aartsbisschop zijn, het kan ook de bischop van Londen zijn. Maar dat betekent dus als er, uh, in dit geval was er een dus staatshoofd en een toekomstig staatshoofd, hè? die zijn mm. er dan. En eh, dan staat er bij de deur, staat namens de organisatie... in dit geval dus de, de anglicaanse kerk... staat dan de, de aartsbisschop of de bischop om deze mensen te begroeten. En ook verder te begeleiden de kerken. Ach zo, oké. Okay. Nou, dan ben ik uh, helemaal tevreden. Goed zo. Dank u wel, Roelie Kuipers. Ik fijn fijne uitzending verder. Dank, Dank u, u wel. Je. Dag. Ja, hallo, dag. Lia van der Kruik. Hallo, hallo, goedenavond. Dag. Ja, ik was aan het luisteren terug uh, van mijn werk ik reed in de auto en uh, ja ik ben verpleegkundige en uh, ja. ja op een zaal uh, liggen natuurlijk allerlei verschillende soorten mensen ja. en vaak uh, ja, loop je dan even naar binnen je doet een handeling of uh, ja je zegt gewoon <coughs> ja gedag of tot later maar ja wat is dan netjes om iemand toch gedag te zeggen terwijl je misschien over twee seconden weer terug bent maar misschien ook wel over een uur pas weer hm, leuk vraag uh, ja um... Ja. Maar wel en, lastig te worden. Ja, nou ja, kijk, het, het, neem, ik, ik, kan het heel, ik kan me het goed uh, voorstellen. Want um, ja, je weet niet of iemand weer op een belletje gaat drukken... of dat er een yeah. lampje gaat branden, enzovoort, enzovoort. Um, ja, je kunt ook moeilijk iedere keer tot ziens of tot straks uh, zeggen. Ja, precies, ja. Want dan, dan... Hoe, hoe doe je het dan eigenlijk nu? Ja, ik zeg dan vaak uh, tot later of tot zo ja. of alstublieft of ja, ik ja. maak er altijd wel wat van, maar ik vind het altijd een beetje zo van ja, uh, je hebt allerlei verschillende mensen liggen en de een is inderdaad, ja, is meer uh, protocol gewend als de ander. Ja. Um, uh, ja, wat is dan netjes? Ja, maar dat is natuurlijk, dit is, uh, dat, dat is kijk, protocol is eigenlijk voor, uh, gewone situaties, en dat bedoel ik niet dagelijks op, op straat... maar gewone situaties in de zin van formele en officiële ontvangsten. Ja. Um, ja. Nou, nou heeft uh, dit protocol absoluut niet het alleen recht, Want uh, volgens mij is in de medische wereld staat het stijf van de protocollen. Ja. Hè? Uh, maar dat betekent niet dat jullie ook een begroetings- of een een, een, een, een, een, een... een vaarwelprotocol hebben. Nee. Um, ja, weet je, je moet gewoon een beetje naar bevind van zaken handelen... en uh, gewoon zeggen tot later of tot... of je zegt gewoon nacht. Ja. Zolang je nog maar niet doei zegt, dan is er eigenlijk heel weinig aan de hand. Ja, precies. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, ja, dus uh, gewoon op je gevoel ja, afgaan. Ja. Dat, uh, nou, dan doe ik het goed. <laughs> ja, het, ik vond het eigenlijk wel goed klinken, wat jij zelf bedacht had. Maar, uh, ja. nou, leuke vraag. Dank je wel voor het bellen. Ja, is goed. En een goede nacht, hè? Ja, fijn uitzending nog. Dank je wel. Oké, okay, dag. dag. Ik noem nog even het telefoonnummer voor mensen die ook willen bellen. 0800-1121. 0800-1121. En u mag bellen, als u iets te zeggen heeft over het feest van vandaag van Kate en William, het huwelijk. Uh, ja, of u ernaar erna gekeken heeft wat u daaraan opviel of u erdoor geraakt werd. Maar misschien willen we het ook wel hebben over morgen, over uh, de Koninginnedag in Limburg. Bent u koningsgezind? Wat verwacht u ervan? Heeft u er zin in? Uh, ik uh, heb een mailtje gekregen van Dan Blokker trouwens, die heeft er volgens mij niet zo zin in. Want die schrijft: dag komt. Uh of de koningin komt feest vieren, om twaalf uur komt ze aan, om twaalf uur twee act is activiteit één, om twaalf uur vijf is activiteit twee, 12 uur zeven is activiteit drie, enzovoort, enzovoort. Op de, op de minuut is dit feest gepland, dan kan het toch nooit feest zijn, zegt hij. Nou, als u ook een mailtje wilt schrijven, dan kan dat naar kasaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren, dan kan dat naar hashtag kasaluna. Uh, en dan doe ik nog maar even een ander mailtje. Wil je dat? Ja, ja, ja, ik wou zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten van feesten. Uh, je hebt natuurlijk uh, een, een, een lekker vrijfeest... in de zin waar geen protocol en waar geen programma voor is... en waar je gewoon lekker gaat dansen... en waar je uh, bij wijze spreken uit je dak gaat. Uh, maar uh, dat zijn natuurlijk geen feesten waar een staatshoofd... Uh, en zo moeten we de koningin toch bekijken... Uh, waar een staatshoofd uh, aan... Kan gaan deelnemen. Dus ja, als ze ergens komt, dan is er altijd een draaiboek. En dat draaiboek wordt zo goed mogelijk gevolgd, maar niet als een corset. En dat zie je ook. Je mag wat, ze mag wel een minuutje uitlopen hier. Maar. Ja, het, het, kijk, wat natuurlijk belangrijk is, en dat heb ik zelf heel veel gedaan met, met, met de, de, de werkbezoeken die ik voor de koningin. maar ook voor de prins van Oranje heb georganiseerd. Je moet wel zorgen dat je op een gegeven moment op de afgesproken tijdstip klaar bent. Want zij hebben een agenda. Ze moeten ook weer naar uh, de, Ja, zij, zij, zij, ja zij moeten naar Torn en ze moeten daarna weer wat anders. Dus uh, het is niet zo dat je zegt van nou ja, en dan loopt het een half uur ja, Maar, half maar ja, op zo'n Koninginnedag moet dat toch... Ze gaat toch niet daarna nog, weet ik veel, wie ontvangen of zo op Koninginnedag? Nou, de, de, de, de, er gebeurt nog wel iets, ja. Ja, nou, daar, wat gebeurt er dan? Ja, ja nou, daar weet, weet je meer van, dat daar zie ik dan. Daar weet ik meer van, ja. Wat gebeurt er dan nog? Nou, dat is altijd een, een, een diner. Met de familie gezellig? Ja, met de familie en lekker. ja. Aha. Even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Uh, <laughs> Zegt iemand, beste Frank, ik altijd, uh, die sla ik dan over gelijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar... Het begint wel met, met, <laughs> met, dit begint met de juiste spelling. <laughs> ja, maar ja, ik heet ook heel... Uh, maar goed, maakt niet uit. Uh, wat mij opviel, uh, helemaal geen broemen, bloemenpracht in de kerk vandaag bij William en Catherine. Afzien zal, van die bomen. Zal misschien met soberheid te maken hebben, of is dat Brits protocol bij de bloemen? Ja, ik weet het niet, maar ik heb wel heel sterk de indruk... dat um, zowel William als Kate heel duidelijk hun stempel... op uh, dit huwelijk hebben willen drukken. En dat is best lastig, want uiteindelijk is hij wel de kleinzoon... van een staatshoofd van toch een van de wereldmachten. Ze hebben dus rekening te houden met een hele hoop... Uh, representatie met allerlei vertegenwoordigers uh, van uh, instellingen van de leden van de Commonwealthlanden enzovoort enzovoort. Dus dat is denk ik best lastig geweest. Maar ik denk ook dat ze had gedacht van nou laten we daar maar niet die prachtige mooie bloemstukken die vanaf de pilaren naar beneden uh, uh, uh, zwaaien. Maar laten we, laten we het maar op een andere manier doen. Ik vond het eigenlijk wel heel, heel leuk die bomen erin. Maar die, ah, oké, okay. ja. Nou ja, het is een... Het, is het, van, het, is het was in een, ieder geval iets weer, kleur, eens, weer, weer iets anders. Het, het was ook wel fris. <laughs> het was heel fris. Ik doe eerst nog één mailtje en dan gaan we ja. naar de volgende beller. Henk-Jan van der Bos heeft een korte vraag. Waarom is Haar Majesteit Koningin Beatrix niet naar het huwelijk van William gegaan? Uh, Ik, daar werd iets over gezegd vandaag. Ja, TV. daar werd iets over gezegd. Er werd door onze vriend uh, Tim Overdiek... En, uh, maar die had de klok horen luiden, maar die wist niet waar de klippel Want hij, zei, hij dacht dat het een generatiekwestie was. Uh, ja. Onder meer. Uh, hij, nee, hij zei uh, dat... Wat zei hij nou ook alweer? Derde, de derde generatie, dus nog niet de, meteen de troonopvolger. Nee, Omdat Charles er nog tussen zat en ja. de generatie. Ja, dacht ja. Ik. Hij, zei, uh, en hij zei ook het is erg in de privésfeer getrokken omdat het de derde generatie was. Dat, dat was wat hij zei. Ja. Dus het was meer. Maar, nee, wat ik begreep was dat hij zei: omdat het de derde generatie is en dus niet de eerste troonopvolger in de lijn. Ja. Uh, zijn er weinig staatshoofden aanwezig? Er waren ook weinig staatshoofden. Ik zag alleen de koning van Noorwegen. Ik zag de echtgenoten van de koning van Spanje. Uh, ik zag wel een aantal ex-koningen van Griekenland en van Roemenië. Uh, maar. Vroeger was het helemaal niet gebruikelijk... dat koningen naar huwelijken van, van uh, uh, mogelijke troonopvolgers gingen. En zeker niet de derde generatie. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit... dat mensen ook niet zo oud werden. Want kijk, Elisabeth is, is natuurlijk al... Wat is het? 384? 85, dacht ik. Ja. En, en uh, Charles had natuurlijk al lang op de troon zitten. Want Charles is volgens mij even oud als ik. Die is ook van 47 of is van 48. Een van de twee. Uh, dus die, die komt als het mee zit nog net voor zijn pensioen op de troon. En anders daarna. Hè? Dan is die vijf, 65 66. Dat is, ja. uh, dat is wel eerder gebeurd hoor. Dus voordat William een keer aan de beurt is. Dus uh, daarom... Uh, maar ik... Ik denk ook, wat ik al eerder zei, de, de relatie Nederland-Engeland met Koningshuis is niet zo erg groot. Hoe, hoe komt dat dan? Ja, dat, dat, dat, dat is eigenlijk al. Het is zo dichtbij. Ja, het is heel dichtbij. Um, maar we zijn, we zijn niet veel met elkaar getrouwd. We. Wij. Maar dat wij hebben wij daar wij, huis van de wij, wij, wij, kon, Willem III of zo, wie was daar nou? Uh? Ja, dat was King, ja, Willem III. De nee, maar de stadhouder Willem III. Dus Want daar King heet Willem. deze, Willem, daarom heet daar, hij. Daar is dat heeft hij wel aan ons ja. te danken. Ja. Dus in die zin zou hij best wat meer uh, ja. Nederlands Maar wij hebben altijd heel erg uh, naar de andere kant gekeken. Naar de Duitse prinsen. Het was natuurlijk ook zo dat vroeger moest uh, de koning of de koningin met een een protestantse partnertrouwen. Ja... En een Anglikaans mocht niet? Nee, Anglikaan is dat, ja, dat is, dat is een beetje katholiek. Een beetje ja, het is inhoudelijk het... een beetje protestant en qua vorm een beetje katholiek. Nou, oh. inhoudelijk, ik vind, nee, ik vind hem nog niet zo. Oh. Nee, nee, ik vind hem nog niet zo. Die nee. simpele vergelijking in mijn leven geleerd. Nee, want het, het, het, het feit dat de paus nu probeert om, om weer Anglikaanse wikkers, zo heet ze ook alweer, uh, priesters. Uh, terug te krijgen in de moederkerk. Dat geeft toch wel aan dat ze dichter bij, bij Rome staan... dan bij, uh, bij Calvijn, Luther of uh, Zwingli. Goed. Gaan we naar de volgende beller. Guido Maas. Hallo. Hallo. Ik wil vragen over uh, protocollen. Hoe die zich uh, ontwikkelen. Hoe die evolueren. En of dat ook met de tijd meegaat... zoals IT of welke andere techniek zeg maar, zich ook ontwikkelt. En of dat dan mensen over beraadslagen Zo van, uh, ja, we vinden dit wel een goede aanpassing of verbetering. Laten we maar voortaan afspreken dat dit, et cetera, et cetera. Verandert het veel in de wereld van het protocol? Ja. Ja? <laughs> Wat dan? Ja. Nou, kijk, um, uh, uh, misschien niet eens zozeer in de wereld van het protocol. Maar protocol en etiketten liggen in elkaars verlengde. En dan heb je het over omgangsvormen. Denk maar aan de invoering van het mobieltje. Uh, op een gegeven moment kwam, ik denk 20, 25 jaar geleden, het mobieltje. En dat was natuurlijk reuze spannend. Maar een mobieltje in een concertzaal of in een toneelzaal... dat is daar een enorme stoorzender. En Joep van het Hek heeft daar ooit eens een prachtig verhaal over geschreven... onder de Kopproletenpaleis. En toen heeft hij beschreven een uh, concert in het concertgebouw... waar de zevende van Malen werd uitgevoerd... En daar had ook de toenmalige PTT 300 gasten eh, uitgenodigd. En die hadden allemaal een mobieltje. Ja. En tijdens de, de pracht, het prachtige concert van het Malen... was het voortdurend een gepingpingeling van die dingen. En eh, dat was een les voor iedereen. En nu weten we dat als we in een theater zitten... of het verschijnt... Op het, op het doek, of de, de, de, er loopt zo'n eh, ja, zo bandje. Maar dat, heeft, of, de, de, de, dat is protocol. En dan zie je dus, dan, dan, dan, er komt iets nieuws in de samenleving. En dan wordt daar dus een protocol voor ingevoerd. Zijn er andere voorbeelden? Want, want uh, ook etiketten, uh, nou, Dat ja, zijn kijk. aan het beleefdheidsvormen. Ja, precies, die bedoel ik ook. Die be ja, ik had hem veel beter jawel, begrepen. Jawel, deze maar maar het, het, het feit dat je in een theater bent... dan ben je daar voor die voorstelling... en je bent er niet om met je vrienden te gaan chatten. Nee, dat snap ik. Maar... Dat is dus dat is beleefdheid. Ja, jawel, maar, maar je kan ook gebeld worden zonder dat, dat je... Ja, ik bedoel, je schoonmoeder kan maar niet bellen op een nee, maar, handig nee, moment. Nee, het, het, het, kijk... Nee, wacht, als wij over etiketten of protocol praten... dan komt altijd het magische woord respect om de hoek. Ja. Alleen, tegenwoordig hoor je heel veel mensen praten over respect. Wilders wil ook respect. Maar het gaat erom dat je wederzijds respect... dus ik heb respect voor u en u hebt respect voor mij. Dat is de basis. En uit respect zet ik mijn mobieltje uit in het theater... Of in het concertgebouw. Ja, maar even andere vormen van respect nu. Z zijn er ook andere uh, dingen veranderd in het protocol? Even los van de, de mobiele telefoon? In, in het basisprotocol niet. Bijvoorbeeld uh, uh, hoog gaat voor laag, jong gaat voor oud, enzovoort. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, enzovoort. Da daar is niks aan van. Nee, nee, nee. En andere dingen ook niet? Ja, nou, nee, ja. Ik vind dat mob. Ik vind dat ja, is altijd zo. Ja, is een zo, heel zo mooi voorbeeld. Zo'n uh, <laughs> zo zo helder voorbeeld. Maar zijn, zijn er, <laughs> uh... er zijn er niet meer. Meer heldere uh, voorbeelden. Nou ja, kijk, je kunt ook zeggen... Uh, we, we hadden het er al over. Um, we, we, we spraken de ministers vroeger altijd met excellentie aan... en de burgemeester met edelachtbare en, en, enzovoort. enzovoort. Dat hebben we gezegd. Nee, dat doen we niet. Uh, soms zeg je of meneer de burgemeester of meneer de minister. Soms zeg je kort minister of burgemeester. Dat, dat, dat kan allemaal. Dus je merkt wel dat er een soort van... Uh, laat ik zeggen een functionele versobering is. Goed. Guido, nog vragen erover? Ja, het laatste nog. Wie stelt nu vast dat iets een nieuwe regel... In, in een procedure of protocol is? Wie bepaalt dat nu? Ja, dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld... Uh, zou kijken naar het woordenboek van Van Dalen. Op een gegeven moment komt daar een nieuw woord in. En dan, dan overleeft hij één of twee drukken. Uh, en soms... Uh, overleeft hij wel tien drukken? En dan is het dus geaccepteerd, dan is het dus code. Ah, en dat is. Um, heel veel mensen denken dat protocol-etiketten. Uh, trendsetters zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Ze zijn trendvolgers. Dus ze volgen dus de ontwikkeling in de samenleving. En er vallen gewoon dingen af. Zoals buigen voor, voor, voor staatshoofden. of een, of een referentie maken. of al ja. dat soort dingen. Begrijp je? Oké, okay, tevreden? Dank u wel. Ja hoor, zeker. Hart. Bedankt. Ja, hartstikke Goed zo. mooi. Bedankt voor de Gero. telefoon. Dag. Da. Uh, meneer Schoenmakers, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik had ook een interessante vraag, tenminste. Dat denk ik wel. Ik heb... wij, wij zullen dat kritisch beoordelen. Ja, is goed, is goed. Ik heb uh, vandaag ook een stukje van het huwelijk gezien. En daar zag ik, en daar uh, hoorde ik net ook al een mail... het gaat op de minuut nauwkeurig... hoe zo'n uh, zo optocht uh, door de laan marcheert. En ik vroeg me dus af... van als je nou zo'n draaiboek gaat opstellen... waar begin je dan mee? Wat is het eerste wat er in zo'n draaiboek komt... en komt het ooit af, is er ook op een gegeven moment een laatste zin? Ja, <laughs> nou, ik, ik zou bijna de vraag willen terugzetten. Waar denkt u dat het mee begint? Nou, de, de, op de voorkant schrijven we huwelijk Kate en uh, William. <laughs> ja. Nou, dat, nou, ja, goed. Maar, maar, maar stel dat u, stel dat u een, een, uh, een schriftje krijgt... en daar staat op huwelijk William en, en uh, Kate... Nee, je begint bij het eindpunt. Ja, ja. En dan werk je terug. En dan bouw je alles op. En dan weet je ook hoe, je, eh, hoe laat eh, je het beginpunt kunt hebben. Ja, ja. ja. Begrijpt u? Bij, bij, bij zo'n evenement dan stel je vast... Oké, okay, dat is het eindpunt. En dan bouw je terug naar voren. Ah, juist. En, dat, en, en dat is... je hebt, je hebt dat... natuurlijk wel in het hoofd dat je... Dat je om twaalf uur, uur in die kerk moet, uh, moet, ja. moet, uh, moet zijn. Hè? Maar een, een opbouw van een, van een draaiboek is gewoon die elementen um, um, in zo'n boek zetten. En dan begin je eigenlijk met het eindpunt. En dan werk je terug naar, naar het beginpunt. En dan zeg je, oké, okay, dat moet eruit, daar moet twee minuten uit, daar moet een half minuut uit. Enzovoort, enzovoort. En is zo'n draaiboek dan ooit wel eens af? Ja, dat is af op het moment dat eh, zeg maar de laatste repetitie zijn gaan. En dat, dat, is, dat is meestal een paar weken uh, uh, op zijn... Uh, laatst, want het moet ook weer verspreid worden. Hè? En zeker dit, ja. uh, dit draaiboek moeten al die legeronderdelen... die langs de route staan of die meelopen. Uh, dus dus uh, de politie moet het weten, de brandweer moet het weten... De, de, de veiligheidsdiensten. Dus iedereen moet dat draaiboek hebben. Dus dit is vrij lang van tevoren is dat, uh, is dat klaar. Nadat het helemaal uh, geëxerceerd is... dat noemen, ja. wij, dat noemen wij droogzwemmen. Dus dan, dan, dan loop je zo'n draaiboek door. Ik heb het de, de protocol voor de stille tochten in, in uh, Enschede en Volendam gedaan. En, en dan werk je ook met een heel team van, van mensen om, om, uh, om te kijken... redden we het allemaal, je loopt het. En dan, dan, dan stopwatch je alles uh, om te zorgen dat het binnen de tijd... waarin je dat wilt laten plaatsvinden ook inderdaad kan. Maar dan moet er dus iemand, uh, uh, neem nou zo'n morgen. Ja. Dan moet er dus iemand naast, de, naast majesteit lopen. De koningin hadden we, de, hadden we geleerd. Ja. Ja. Uh, om het woord de even niet te gebruiken. Heel dan, goed, he? heel goed. U uh, hebt dan ja, hoofd geleerd. Ik heb, ja. het gehoord, ik heb het gehoord. Uh, uh, en die op een gegeven moment tegen majesteit moet zeggen... majesteit, uh, nu moeten we het hoor, want anders komen we in tijdnood. Ja, en het, het gekke is, dat zeg je nooit rechtstreeks tegen nee. de koningin. Nee, nee, nee, maar iemand moet dat toch zeggen dus, tegen de jawel, koningin? Maar, ik de, ja, nee, maar dat zijn dingen die je dus niet tegen de koning, koningin zegt. Maar eh, kijk, we hebben natuurlijk wel een koningin die buitengewoon ervaren is. Die, die weet zelf ook dat heel door goed loopt. Heel heel die heeft dat draaiboek zelf ook gelezen. Ze, ze weet wat haar te wachten staat. Maar als je nou. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ik denk, sommige mensen die doen er wat lang over. Dat heb ik heel vaak met mijn ministers meegemaakt. En dan zei ik van meneer de minister, denkt u aan uw tijd? En dan was ik de boosdoener. Ja, en dan gingen ze door. Begrijp je? Ik, ik geloof dat meneer Schoenmakers weggevallen is, klopt dat? Uh, en ik heb een voorstel, uh, even naar de andere kant van het raam. Ik wil, misschien is het wel goed om één plaatje toch te draaien in dit uur... maar dan niet de eerste van de lijst. Ik wil graag nummer twee horen. Kan dat? Of is dat, te, is dat een lastige vraag nu? Dat gaan we dan nu even doen. Want dat is namelijk een heel leuk plaatje. En het is ook nog heel toepasselijk. De koningin is ook wel eens in Drenthe geweest. <coughs> Morgen gaat ze naar, naar uh, Limburg. Maar ze is wel eens in Drenthe geweest. En Daniel Lohuus heeft ja. daar een heel mooi liedje voor gemaakt. Beste Koningin. Beste Koningin, ik ga een liedje zingen. Ter ere van je komst, naar deze hoek van het land... Beste koningin, wat zul je ervan vinden? Om in plaats van nog een lofzang te lusten naar een plan. Want ook ik heb zitten denken over hoe het giet met Nederland. Het giet hier volgens mij net even te hard. Het hele land is bezig te veranderen in bedrieven park.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 Laat het dan Drenthe wezen, ons alle Drenthe wezen. De laatste plek in het land wordt stille wezen. Maar laat het dan Drenthe wezen, ons alle Drenthe wezen. Een plek voor de lessen, zoals wij. Beste koningin, hou wel in rekening met dat er hier al best wel industrie en seks wat is. Misschien ben ik wel te laat en hek niet in de gaten, dat ondertussen ook heel Drenthe als de staat worden is. Dus mag er ooit besluiten worden dat er een provincie komt, wordt platteland echt plat, blieb maar. Steve, het giet echt deur, de regering giet te veel een beste koningin. Stel de keuze licht bij u. Laat het dan drein te wezen, ons mooie drein te wezen. De laatste plek in het land, wat duister wezen. Maar gelad dan drente wezen, ons alle drente wezen. Een plek verder lezen, zoals wij. Lad dan drente wezen, ons alle drente wezen. De laatste plek in het land, wat stille wezen. Maar laat het dan drente wezen. Mooie trend wezen, een plek voor de lessen zoals wij. Mooi is dat, he. Daniel Loos. We, draa We draaien gelukkig best wel Best wel. We, we draaien vrij regelmatig plaatjes van Daniel Loos. Ik ben een enorm fan van zijn liedjes. Echt mooi. Ja, ik ben dat ook. Want ik kan u vertellen, ik ben geboren in Twente. Yeah. Dus ik heb wel heel wat merkering van de Twentse en de Drentse taal. Maar wat ik nog zo leuk vind aan Loos, dat het allemaal zo bescheiden is. En dat is zo aardig van het volk uit Twente en Drenthe. Ja, ja en het is... Heel mooi. Wat hij en dit zeggen. was niet Daniel Logus. Nee, dit was Hendrik de Groot. Uh, even, even een mailtje van Rita van der Lands. Die zegt, eigenlijk word ik een beetje misselijk van dat protocolgedoe. Onzinnig dat niet mogen praten voor de koningin Niet zegt. We zitten in 2011. En ik vraag mij af of uh, prins Willem-Alexander en Maxima... zich hier ook aan gaan houden. Wat denk je? Ja, maar dan kom je weer op wat ik al eerder zei. Je hebt de regels en het spel... Um, ik heb zelf heel veel werkbezoeken meegemaakt. En dan zie je gewoon dat koningin, en dat geldt ook voor Willem-Alexander... en zeker ook voor Maxima, die kunnen heel goed mensen op hun gemak stellen... en dan heb je helemaal niet het gevoel van, oh, ik mag niks zeggen. Nee. Dus die gaan daar soepel mee waar, om? Ik, ik, waar ik gewoon in mijn boek op wijs, is dat zijn de regels... Ja. En hoe je daar zelf mee speelt, moet je zelf Oké, okay. We gaan even naar de volgende bellen. En we gaan het tempo een klein beetje opvoeren... om zoveel mogelijk mensen nog aan de telefoon te krijgen. Dus dan weet u al dat u misschien iets minder tijd krijgt. Maar we gaan het bekijken. Mevrouw Van Holten. Ja, Goeienacht. ik heb een opmerking over de uitzending. Uh, ik heb dus gekeken en ik heb in de tijd ook naar het huwelijk van uh, Willem-Alexander en Maxima gekeken. En het is me opgevallen dat de toespraak van de broer van Catherine... en ook de toespraak van uh, prins Constantijn in de tijd bij het huwelijk van uh, Willem-Alexander... dat dat niet in de herhaling... Uh, dat die niet in de herhaling komen. Ja. En ik vind dat een beetje ja, jammer. Dat is dan eigenlijk een beetje juist een, een persoonlijk tintje aan zo'n huwelijk. In mijn idee. En uh, dat komt dan helemaal niet terug. Het stond zelfs ook niet op de website van het Koninklijk Huis. En de vraag is of daar een reden voor is. Ja, ik zou eens willen weten waarom dat zo is. Weet je dat? Nou, kijk, zeker weet ik het niet, maar um, ik, ik verbaas me daar zelf uh, ook over. Um, net zoals ook over een aantal andere dingen mij verbaasd hebben... Dat, dat er van de aanwezige leden van het Koninkhuis... en als je nou weet dat er 2 miljard mensen kijken... dan is het best wel aardig dat ook de representanten van die landen... ook even in beeld komen. Nou, ik denk dat uh, de keuze bij uh, de toespraak van, uh, van de broer van, van uh, Kerstwin, dat dat eigenlijk een beetje hetzelfde is. Wat, wat je dus ziet, dus dat uh, de media. die pikken de hoogtepunten eruit. het ja-woord, de ring. en natuurlijk de kus op het bordes. Uh, en dat is het dan. En dat betekent dat je eigenlijk kiest voor het plaatje. en niet voor het praatje. Ja, ja. Dus je kiest voor de, voor de vorm. en niet voor de inhoud. Ja. Nou ja, ik vond het heel. Opvallend dat in de tijd het ook niet te vinden was. Die tekst van, van Constantijn. Constantijn. Vond u het wel ja. goede toespraken? van het Koninklijk Huis. Vond u het goede toespraken? Uh, ik, vond deze van, ik vond deze van de broer van uh, Catherine, vond ik niet zo geweldig. Maar die van Constantijn, dat, dat vond die klonk ik dat die had ik graag nog eens even ja. willen lezen. Ja. Maar hij kan het ook heel goed. Ja, ik... Uh, ja. Maar goed, ik heb het nooit meer terug kunnen, nee, terug kunnen krijgen. Ja, jammer is dat. Ik zal eens kijken of ik die... Uh, bent u wel eens bij de RVD geweest op de site, Rijksvoorleggersinsdienst? Nee, daar misschien daar moet u daar heb het niet gaan... laten kijken, want ik heb zelf geen internet. Dus maar ik heb oh. wel naar, nou ja, op, op de, die van het Koninklijk Huis laten kijken. En daar stond hij niet op. Daar stond hij niet op, oké. Okay. Nee. Nou, ik zal eens bij de RVD kijken. Ja, ik, ik krijg hier een, een, een bericht van Corine Sloot. Die schrijft: de toespraak van de broer was een stuk uit Romeinen. Heel mooi, ja. maar geen persoonlijke tekst. Nee, dat precies. is het deel wat ik gezien heb. Ja. Maar heeft ja. hij daarnaast ook nog een toespraak gehouden? Dat, dat heb ik niet gezien, want. Ik heb, ik heb met want ik hem... had inderdaad gehoord dat hij een toespraak zou houden, maar hij las een bijbeltekst voor. Ja, en daarna heb, ik, heb ik hem niet meer nee. gezien. Nee, nee, uh, nee, maar, nee. maar mevrouw van Holt, in ieder geval bedankt voor uw reactie. Ja, oké. Okay. Uw vraag. Dank u wel. Dag. Uh, dan uh, nog even tussendoor weer een mail. Tje. Oh ja, dat is even een opmerking van iemand. Die zegt, uh, ik zag op een gegeven ogenblik twee of drie Volkswagenbusjes... met de kinderen van de familie van Kate en William rijden. Is by British vergeten? Nou, uh, dat is even een opmerking. Laten we het maar even... Niet al te langer. Nou, er zijn geen Britse automerken meer. dus Iets, uh, Ze ja. moesten wel uitwijken. Ja. Uh, Mijne heren van Kazeluna, ik heb een kleine vraag over het protocol voor Koninginnedag. Schrijft Robbie Holtman. Mijn vraag is: hoe soepel is het protocol voor een Koninginnedag? Dit vraag ik vanwege een aantal jaar geleden dat de Nederlandse rapper Ali B. op Koninginnedag in Almere onze koningin een knuffel gaf, terwijl het eigenlijk toch niet mocht... volgens de regels die worden vastgesteld. Volgens mij was dat op een bevrijdingsfestival trouwens. Dat dacht ik ook, ja. Maar uh, kijk, dan... dan uh, we moeten altijd oppassen om van een uitzondering een regel te maken... Uh, dat was heel leuk. En dat was ook leuk hoe de koningin daarop reageerde. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen dat dan overnemen. Dat zie je bijvoorbeeld ook met kinderen die bloemetjes aanbieden. Vijftien jaar geleden was dat heel leuk en heel spontaan. Toen waren er geen dranghekken. Maar nu zie je ongeveer sommige kinderen door hun moeders... door dat dranghek worden gedouwd. En vader met een, met een camera van een halve meter erachter... Om, om, om, om dat kind dan spontaan uh, bloemen aan te bieden. Maar zegt het wat over het protocol? Want dat, uh... nee, nou ja. Dat zegt in zoverre wat over het protocol. Dan heb je het eigenlijk over dat mensen meer met zichzelf bezig zijn... dan met het evenement voor ons allen. Jos Brink was ermee begonnen, volgens mij. De eerste kus ja, was, was van Jos Brink. Juliana. Ja, Goed, uh, de volgende vraag uh, is van Saskia. Die heeft gebeld, is nu niet aan de telefoon... maar die wil graag weten of er ook regels zijn met betrekking tot... Uh, plotselingen, fysieke pijn of ongemak... en beleefdheidsregels, protocol en pijn dus je keek even, alsof je ja, wat moet ik daarmee? Nou ja, je zit aan een diner en uh, je krijgt ineens enorme buikpijn. Dan uh, sta je gewoon op en dan zeg je tegen je tafellier of tegen je tafeldame... ik ben zo terug. En dan, uh, dan hoop je dat die pijn overgaat. Uh, en als dat niet zo is, dan meld je je af bij de gastheer... Of de gastvrouw, en dan zeg je van ja, ik, ik, ik, ik, ik houd het niet meer uit, maar meestal is het niet zo erg. En als je dan van de pijn verlost bent, dan keer je weer terug naar, naar de tafel. En dan hoef je niet te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar als je niet van de pijn verlost raakt? Ja, dan, dan, dan, dan ga je, moet je naar huis. Nee, dan, je, dan meld je, je eerst af bij de gastheer of gastvrouw en dan ga je naar huis. Ja. Ik weet niet of dit het... Ze ja, is nu niet aan de telefoon, maar dit is, ja, dit is in ieder geval ja. een, een mogelijk antwoord ja. op deze vraag. Maar verder snap ik wel dat het ook ingewikkeld kan zijn. Dus ga ik naar de volgende. En dat is weer een mailtje van Theo Muller. Uh, die zegt, uh, geachte heren, ik ben van voor de oorlog. En als ik een brief of e-mail verstuur, dan vang ik die aan met geacht, geachte heer, uh, zus of zo. Ja. Of mevrouw. In de reactie word ik tegenwoordig aangesproken met beste meneer Muller of beste Theo. En uh, hij vraagt zich af, moet dat nou? Nou... Uh, ik zou bijna zeggen waarde, Theo. Dat moet niet. Alleen, je ziet hier dat het gewoon ontzettend snel gaat. Ik krijg ook heel veel uh, brieven en mailtjes... van mensen die ik helemaal niet ken, daar staat er beste Hendrik de Groot. Ja, dat vind ik helemaal vervelend. Hm. Want het is of beste Hendrik, of het is geachte heer de Groot. Dat hebben wij, denk ik, allebei nog wel een beetje uh, meegekregen. We zitten in een overgangssysteem... Ik weet niet welke kant het op gaat. Um, als ik de DAS-omzet bekijk, dan is die de afgelopen vijf jaar met 40% toegenomen. Uh, niet, niet, niet zo verschrikkelijk. Niet, niet zo verschrikkelijk <stukt> naar me kijken. <laughs> ja. Maar uh, ik zal niet zeggen dat, dat het helemaal teruggaat. Maar uh, ja, ik, ik vind het ook altijd plezierig om enige ruimte te hebben voor elkaar. Dat is wat anders dan afstand. Ja, maar de vraag, ja, als je de, dus dat beste Theo en beste meneer Muller... Ja, dat moet je gewoon niet doen. Ik vind dat je zeker, als je weet dat het oudere mensen zijn... Ik, ik krijg van mijn mobieltje krijg ik ook uh, uh, allerlei uh, teksten... waarvan ik denk, ik ben gewoon klant. Ik ben je vriend niet. Hmm. beetje afstand. Ja. Uh, weer iemand die mij uh, Frank noemt. Hallo Frank, het is me... Opgevallen dat tijdens de rijtour, uh, telkens als de bruidegom salueerde naar de militairen op de route, de bruid haar ogen neersloeg. Ja, ja daar hebben we het over gehad. Hè? Ja, hebben we het over gehad, heb ik ze het vier, vier, vier keer gezien? Ja, klopt. Maar ja, dus ja. die, passeert dus een vadel van een regiment, de geuniformeerde, dus de militair goed, en de burger die knikt met het hoofd of slaat de ogen neer. Ja. Jos aan de telefoon, goedenacht. Goedemorgen. Zeg het. Um, jouw gast die vertelde, het zijn net mensen. Die ook verdedigen. Ja, dat heen heb heen, je heel goed op. gehoord. <laughs> uh, maar die moeten ook tussentijd een keer naar het toilet. Misschien wel een keer heel erg nodig. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, ten eerste. Met links afvegen, in ieder geval. Uh, ja. <laughs> ja. Nou, uh, kijk, ten eerste zijn dit soort mensen heel erg gedisciplineerd. Dus ja, die... maar nodig, nodig moet het. Ja, nodig. Maar als het, als het echt heel nodig moet, dan gebeurt dat ook. Kunnen ze het dan goed ophouden als je gedisciplineerd bent? De, de, ja. Je dat ja, ja. Ja, ja, ja. Echt waar? Ja. Oh, dat, moet, dat moet ik ook leren. Ja, nee, dat is helemaal niet. Dat is, dat is absoluut. Ja, dat, dat maar dat doe je ook gewoon voor jezelf. Want je wilt niet iedere keer uh, de, de mensen daarover vallen Dus dat is een, een kwestie dat je jezelf aan kunt leren. Oh? Uh, ja. Dat is, uh, ik heb zelf ook heel veel theaterprogramma's gedaan. En dan weet je gewoon dat je, dat je niet van het podium af kunt. Dus dan, ja, dat is gewoon, uh, dat is professionaliteit. Maar als de nood aan de man is, en het is echt, kijk, nood breekt wet. Mm -hmm. En nood breekt ook een protocolwet. Ja. Dus is het, is het zo moeilijk, dan... Wordt er eventjes gezegd, jongens, de koningin of de prins trekt zich even terug... en we hebben even pauze en daarna... Nee, maar nou, nou wandelt de koningin door Torn. toren. En ze zijn ter hoogte van een kroeg en ze moet ontiegelijk naar het toilet. We hebben nog 30 seconden, kan ik zeggen. Hmm. Nou, dan, dan kan ik je vertellen: dan, dan, eh, dan is er een hofdame in de buurt. en dan zal de koningin dat tegen de hofdame zeggen. De hofdame die zal dat met de gastheer, de burgemeester, even wegen. En dan gebeurt dat geruisloos. Maar, maar dat zien wij toch op de nee, dat, of, of, nee, dan, dat dan, Want Dan, dan niet. komen die prinsen nee. in beeld. die gaan dan weer aan een auto veranderen. Die sleutel gaan weer wat anders doen. en zo los je dat op. Gaat in de bus? Ja. Ja, er is volgens mij wel een wc in de bus. Een koninklijk Dacht, toilet. Een ja, koninklijk toilet. toilet. Een royal flush. Oké. Okay. <laughs> is dat uh, genoeg antwoord, Jos? <laughs> ja hoor, dat is perfect. Nou, het is Dankje. een briljante vraag trouwens, maar uh, dankjewel, goeienacht. Oké, okay, hoi. Gaan wij even iets anders doen, namelijk, even kijken, dan moet ik mijn pagina omstaan. De, wel, uh, ja, een beetje aan het eind van de uitzending, uh, dat heb ik aan het begin van de uitzending al aangekondigd. Uh, komt Gerbrand Bakker nog even? Dat is dit moment nu. Een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs 2011, oh ja. Die op 9 mei wordt uitgereikt. Bakker debuteerde... Als romanschrijver met Boven is het stil... waarin de natuur een grote rol speelde. En dat is ook weer uh, zo in De Omweg. Dat is het nieuwe boek. Een Nederlandse vrouw huurt een afgelegen huis in Wales. Haar man en ouders weten niet waarom en waar naartoe ze vertrokken is. Op een dag komt er een wandelaar langs met een hond. Wie is de jongen? Wat wil de vrouw? Het zindert van de onderhuidse emoties. Gerbrand ook, zei Gerard. Gerbrand Bakker leest een fragment voor... maar eerst legt hij uit wat innerlijke noodzaak van de omweg is. Waarom moest het geschreven worden? Gerbrand Bakker. Een makkelijk antwoord is... maar het is wel een correct antwoord... is um, dat dit boek geschreven moest worden... in ieder geval door mij... om één heel specifiek gedicht... van Emily Dickinson... nu eens echt te doorgronden en te begrijpen. En... Uh, heeft het... toch wel te maken met de zelfmoord... van een, een van mijn oudste vrienden... En die zit er helemaal niet in. En toch gaat het boek erover. Zo gaat het wel vaker met boeken, denk ik. Dat noem ik dan altijd maar de emotionele autobiografische kant van een boek. Het regende niet. De ruit was droog. Het water begon te koken. Ze schonk een mok vol en hing er een theezakje in. Terwijl de thee trok, wreef ze over haar voorhoofd en slapen. Over haar buik. Niets. Aan de buitenkant was niets. Ze nam het pakje sigaretten van de tafel en stak er een op. De thee was heet, ze brandde haar tong, vloekte zachtjes. Vlak nadat ze de sigaret uitgedrukt had, stak ze er nog een op. Ze zat op een stoel tussen de tafel en het kooktoestel... en draaide haar hoofd in de richting van de klok. Het stormde zo hard dat het droge tikken niet te horen was... Het was tien over twee. Een ander soort tikken was het. Het kwam uit de woonkamer... en op het moment dat de hond in de doorgang naar de keuken stond... begreep ze dat het zijn nagels op de houten trap waren geweest. Hé, hey, zei ze. De hond liet zijn kop zakken en kwam langzaam op haar af. Schuldbewust, al kon ze niet verzinnen waarom dat zo was. Kon jij ook niet slapen? vroeg ze... Sam keek haar opmerkzaam aan, volgde kort de rook die uit haar mond kwam... en legde toen zijn kop op haar knieën. Zijn zuchten deed de onderrand van haar slaaphemd trillen. Ze drukte de sigaret uit en legde een hand op zijn kop. Waar is het baasje? fluisterde ze. De hond begon zachtjes te kermen. Gerbrand Bakker las een fragment uit De Omweg. Uh, dan rest mij nu eigenlijk alleen nog maar om het antwoordapparaat in te spreken... en straks nog wat mensen te bedanken. Maar uh, maandag dan praat Mieke van der Wij met Richard van der Laken... bedenker en oprichter van de Designpolitie... en initiatiefnemer van de conferentie What Design Can Do. Eind mei mij komen werelds beste vormgevers naar Nederland... om duidelijk te maken welke rol vormgevers en designers kunnen vervullen... bij maatschappelijke problemen. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Nou, dan bedank ik alle bellers. We hebben niet alle bellers te woord kunnen staan in de uitzending... maar toch zeer bedankt voor het bellen. Volgende keer uh, beter, hoop ik dan maar. Henrik de Groot, voor twee uur aanwezigheid in Casaluna. En het enige wat ik nu nog moet doen is Nora Romanesco aankondigen... want die zit hier zometeen met nachtvluchten. Ik wens u een hele goede nacht, een prettige koning in de dag... en wat mij betreft tot volgende week. En Casaluna maandag dus. Dag.